Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar het gedwongen uit de kast komen op school. De Inspectie van Onderwijs heeft aangifte gedaan tegen de gereformeerde scholengemeenschap Gomaris in Gorkum. Die kwam vorig jaar in het nieuws omdat leerlingen werden gedwongen om bij hun ouders uit de kast te komen. Ook als ze daar zelf nog niet klaar voor waren. Zoals Mees, toen 15, die op gesprek moest komen bij de vertrouwenspersoon op school. Vertelde ze eerder bij op één. Ze zeiden, je ouders staan nu beneden, dus we gaan ze nu roepen. Ik heb toen aangegeven dat ik uit de kamer wilde gaan. En toen heeft hij de deur op het schuifje gedaan op slot. Toen zijn mijn ouders... Ja, door een kiertje van de deur eigenlijk, uh, schuif je eraf, ouders naar binnen, uh, deur dicht en schuif je er weer op. Het onderzoek van de inspectie naar de misstanden op deze christelijke school... ...zijn nu aanleiding voor het OM om te kijken of de school strafbaar is. In de haven van Rotterdam is een partij cocaïne met een straatwaarde van ruim 300 miljoen euro in beslag genomen. De partij van ruim 4000 kilo zat in een container met hout die vanuit Suriname kwam. Het, een na grootste, het is een van de grootste cocaïnevangsten ooit in de haven van Rotterdam. Afgelopen dagen hebben opvallend veel mensen tussen de 18 en 35... een afspraak gemaakt voor een coronaprik of er één laten zetten. De GGD denkt dat dat komt door de persconferentie van dinsdag. Toen werd bekend dat je op veel meer plekken je check app moet laten zien om binnen te komen. Aftreden als minister gisteravond deed Kaag het wel en Bijleveld niet... Maar vandaag ging ook Bijleveld alsnog wel. Kaag had bijna niemand verteld dat ze zou opstappen. Maar verslaggever Ron Vrezen zegt dat Bijleveld ook niets had gezegd. En toen heeft Kaag gedacht, ja dan voel ik me ook niet geroepen om jou te vertellen dat ik s'avonds ga aftreden. Waardoor het CDA zich weer in het hemd gezet voelde. En dus trad Bijleveld vandaag alsnog af. Al die verrassingen zeggen een hoop over de communicatie in het kabinet, zegt Ron. Eigenlijk onbegrijpelijk dat twee ministers die zo'n grote rol spelen in die afghanistan -affair op zo'n cruciaal moment niet eens meer met elkaar overleggen. En dat zegt denk ik toch veel over hoe de politiek er nu voor staat. En dan nog het weer op de meeste plaatsen vanavond en vannacht helder. Wel kans op mist, morgenmiddag eerst, grijs daarna zon en zo'n 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Lijnan Zwaan van de ANWB.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 Here comes the hot step, here comes the hot step, here comes the hot step, here comes the hot step here Ja, we kunnen jullie wel horen hoor. Even kijken, ja. Oh, wat een feest. Wat een feest is het buiten. En natuurlijk hier in de studio. Gewoon alles kan, alles mag hier bij Sier. Ja, ja, ja, ja. En dat verdient een applausje. Oh. Twee uur lang zie je het op jouw Siervenstandswoord. Jou ja, 106.9, 104.5. Of oh, Misschien kijk je wel gewoon even lekker via het digitale kanaal van Ziggo. Op je er gezellig bij u? Op DJ Dion Sidney uh, Facebook live. Het kan ook hier. Twee uur lang zie je het. Met nu het eerste uur. DJ Dion Sydney hier live in de mix. En twee uur. DJ KK. Hou we hier. En dan pasoor en dan en dan doe en ik weer en en dan doe ik weer en dan doe ik weer en ik weer en dan doe ik en dan doe en dan doe No, I was lost. So wake me up. Ik wil hier We'll be Tot het einde van zijn set, maar niet getreurd We gaan gewoon een uur lang door Ja ja Zo meteen naar het weer, verkeer van 10 uur Een uur lang, DJJK Non-stop in de mix Hou gewoon lekker hier Ik zorg dat je tafel en stoelen aan de kant staan Want we gaan hem nog even raak, raken hoor Oh, gek ook nog wat lekkers te drinken Doe wij hier ook En maak er een feestje van